Ismaël de Bruin met het NOS-journaal. In het oosten van de stad Rafa wordt hevig gevochten tussen het Israëlische leger en Hamas, meldt het Franse persbureau AFP. Het Israëlische leger zou dieper de stad in het zuiden van Gaza zijn binnengedrongen. Ook zijn er troepenbewegingen langs de grens met Egypte. Het Israëlische leger heeft op zijn website twee updates geplaatst van de gevechten. Er zouden 130 militanten zijn gedood. Buiten Rafa is de strijd hevig in het noordelijke vluchtelingenkamp Jamalia. Bij een schietpartij op een markt in de Afghaanse stad Bamiyan zijn gisteravond zes mensen omgekomen. Onder hen zijn drie Spanjaarden die op vakantie waren in het land. De andere drie slachtoffers zijn Afghanen. De minister van Binnenlandse Zaken zegt dat één van de drie een Taliban-strijder is. Bij de schietpartij raakten ook acht mensen gewond. Er zijn zeven verdachten opgepakt. In Eindhoven is de fietser van 56 overleden... die donderdag werd aangereden door een busje van de Wegenwacht. De 58-jarige Wegenwachter werd na de aanrijding vrijwel direct opgepakt. De politie vermoedt dat hij met opzet op de fietser is ingereden. De bestuurder zit nog vast, zegt de politie tegen Omroep Brabant. Wat zijn motief zou zijn om het slachtoffer mogelijk opzettelijk aan te rijden... is onduidelijk. Lorena Wiebes heeft de derde etappe van de Ronde van Burgos gewonnen. De wielrenster was in de massasprint de Franse Clara Copponi en de Nederlandse Maike van der Duin te snel af. Demi Vollering blijft aan de leiding in het algemeen klassement met vijf seconden voorsprong op Carlijn Swinkels. Morgen is de vierde en laatste etappe van de Ronde van Burgos. Dan het weer. Vanavond wordt het overal droog en zijn er opklaringen. Vannacht daalt de temperatuur naar ongeveer 12 graden. In het binnenland kan het mistig worden. Morgen eerst veel zon, later meer bewolking. Vooral in het binnenland kans op regen- en onweersbuien. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden.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 Tu een por naar beso nada más, een un lippen. de een cualquier lippen. Door een roze lippen. een roze lippen. Door een roze lippen. Door een roze lippen. Door een roze lippen. Door me dieras ese amor que me hace falta para consolar mi vida Necesito para continuar viviendo en mi corazón con la mentira de pensar que soy el dueño de tus besos y que tengo tus cariño Entera, die ook te laat, die ook voor een beetje van de hand, voor een beetje van de hand, voor een roze de hand, voor een beetje van de por voor een beetje van de hand, voor een beetje van de Radio ah, Lekker hoor. Ja, Spaanse klanken. Jolio Iglesias en Jorom Poco. That one more. Eh, ja, zo ook. Uh, Even uh, ja, een leuke, leuke gast. Uh, Jorni, natuurlijk in de studio gehad. En uh, Joni, een hele goede terugreis naar huis. Wij gaan verder met Brian Foot. En dan hebben we het over uh, ja, alles. De nummer 1 van vorige maand, natuurlijk. Uh,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 Alleen maar jij Dit pad wat ik verken Waarin ik jou verwen Ik wil alleen met jou Dit leven samen Jij bent mijn alles Ik geef De rest van heel mijn leven Alle dagen allemaal bij Entertainer for jou. En dat allemaal op die 106.9. En DB Plus 6a. En wij gaan verder met, uh, ja. Ecuador. dat was hij dan. Ecuador en dat allemaal van Sash. Zet nu je radio maar aan. Maak een bel op deze zender staan. Vast morgens vroeg tot midden in de nacht. Draaien ze hier. Je morgen de toch Maar hou het nu nog even voor. Zeker, tot de uurtje of zeven Entertainment for You En dit is Koos Roberts En zijn het je ogen? Ja, de wereld kreeg een kleur erbij Toen jij me zei Ik zie je zitten Zonder jou zeg, zie ik jou. Roosie Halberts. En uh, ja, dadelijk gaan we nog een nummer draaien van, uh, van zijn neef, natuurlijk. Uh, ja, Per van Dam. En uh, ja, die, die, die komt er dus ook nog aan. En, uh, maar ja, eerst nog eventjes natuurlijk wat anders. En uh, ja. Je hoort ze uh, hier. Het is tijd om los te laten. Het is tijd om Hit. Hit. hit! Kom dan met mij Colimba, toen zeg nu ja Colimba Ik wou het alle dagen, dat jij hier kwam al Alkaren... Kom die wil er met mij dansen? En wie gaat er met me mee? Naar de padelwitte stranden, aan de Nederlandse Zee Ja, beste Hollandse hits! I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 Dan René Schuurmans en laat de zon in je hart. En aan de telefoon hebben we Michael, als het goed is. Michael Beda? Michael Beda? Ja. Yes. Ja, gelukkig, het is gelukt. Oké. Okay. Okay. Hey, ja, we zitten, we zitten natuurlijk hè, jou af te leiden zeg maar, van, van een optreden. <laughs> we bellen natuurlijk eventjes vanwege jouw nieuwe single. Yes. Ga als je wil. Ja. Ja, vanwaar de titel en Ja, het liedje is officieel van Frank van Etten. Ja. En een wat langzamere versie, zeg maar. Ja. En ik vond de tekst geweldig. Dus heb ik gewoon gevraagd mijn producer of hij daar iets mee kon doen. En ja. Daar is de mede op uitgekomen, zeg maar. Ja. Hé, en eh... Ja, specifiek Frank van Etten of uh, nee, nee, dat niet, uh, maar uh, ja, het liedje is gewoon, vind ik, ik vind het gewoon een hele mooie tekst. Ja. Alleen, uh, ja, ook qua optredens uh, komt kom er niet zo heel veel mee, zeg maar, omdat het gewoon heel langzaam is. Ja, klopt. En uh, ja, in een jasje gegoten en uh, ja, dat is het geworden. Ja, oké. Okay. Ja. Hij, hij, gaat, hij gaat ook, uh, voor zover ik kan zien, uh, gaat het uh, goed? Hij gaat lekker, ja. ja. Hij niet klaar. Ja. Nee. En uh, is er ook een clip bij geschoten? Ja. Clipje hebben we erbij gemaakt. En die is allemaal te zien op, uh, op uh, YouTube natuurlijk. Op oh, YouTube, ja. Die is ook al uh, rond de 10.000 keer bekeken volgens mij nou. Dus uh, dat gaat hartstikke ja. mooi. Ja. Ja. Hey, en um, nou ja, deze is al uh, eventjes uit, hè? Ja. Uh, Legt er al wat, uh, wat, wat nieuws op de plank? Uh, ja, ja en nee. Uh, we zijn wel bezig. Ik ga nog een zingen uitbrengen dit jaar. Ik weet dan nog niet precies wat. Okay. Ik wat we langzaam of. Uh... Maar er ligt, ja, we zijn wel bezig. Er ligt niks, maar we zijn bezig. Ah, Oké. Okay. Okay. Uh, waar kunnen mensen jou uh, dan volgen om uh, ja, je bezigheden, je agenda en alles? Uh... Ik heb alles uh, op mijn Facebook staan. en uh, Ik heb ook heel veel contact uh, via Facebook met mensen. Dus uh, voeg me toe en uh, we kunnen een praatje maken. Ja, en uh, Instagram inderdaad en uh, TikTok zit je daar ook nog op? Ja, ik ben er meer aan het leren nu. Ja, je <laughs> bent uh, in de leerfase? Ja, ja, ja. En dat lukt dit? Uh... Oh, ik vind hem wel pittig. Ja, ja oké. Okay. Maar je hebt er wel hulp bij, neem ik aan. Ja, zeker. Oké. Okay. Hey, en uh, nou ja, we gaan je niet, niet te lang ophouden, want ik neem aan dat je zo weer terug moet, hè? Ja, we gaan de weer op. Ja, daarom. Hey, Michael, ik zou zeggen dan, uh, uh, kondig hem aan, dan gaan wij hem gewoon draaien. Super, dankjewel voor jullie tijd. Hier is mijn nieuwe single, ga als je wil. Hey Michael, dankjewel en heel veel succes vanavond, hè? Dankjewel, bedankt voor je de tijd. Hey, hoi, hoi. Hey. Hoi. Maar het is mijn levenswijze waar ik alleen voor ben geboren. Oh, wil je dit niet van me horen? Wonen wij te ver uit elkaar? Blijf jij hier, dan ga ik maar.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 Was er ben ik geboren met hart en ziel.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 Onze liefde nog soepreeuw, maar ik moet vrij zijn. Want zo ben ik geboren met hart en ziel.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 Zo is dat, Giga Joling, wijze woorden van hem en ik leef mijn droom. Wij gaan zoals beloofd naar de neef van Koos natuurlijk, zoals ik al zei, Pierre van Dan. En uh, hij het over het kom dans voor mij vannacht. Entertainment van YouTube, klokjes van 7 uur op 106.9, DB plus 6a. Kom dans voor mij vannacht. Als je draait met je heupen en als jij met mij danst Is het een spel der liefde, ja alle mannen willen graag Heel even met je dansen, maar vanavond zeg ik nee, deze nacht is voor twee. Lekkere. Zo is de muziek hier bij CFM Entertainer View. Heerlijk hoor, ja. En wat gaan we doen? We gaan eventjes naar de Entertainer for You Dutch Top 5. En uh, dan gaan we dus de nummer 1 doen. Uit de entertainment for You Dutch Top 5. Glennis Grace en Zeg Niks. Nog één sigaret. Twee wilde nachten. Mijn gedachten is uitgezet. Ik heb al mijn kaarten op de tafel neergelegd. Wat heeft tijd met ons gedaan? Hmm. Te hoog ingezet, alleen opgevoerd, echt op mijn doel met volle vaart. De winst verloren, maar het was de gok van waard. Ik heb de prijs voor betaald. Ah. Dezelfde wegen, maar we zijn te ver gegaan.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 Tien. Ik heb iedere uur inmiddels op de klok gezien. Als ik nog één keer vraag, dan blijf je wel misschien. Nee, ik wil niet dat je gaat. Nee, ik wil het, ik wil het niet. Dezelfde wegen, maar we zijn te ver gegaan. Je lippen bewegen, maar ik kan het niet meer horen. Als we elkaar al toch niet... Kijk me dan aan, oh kijk me aan. Nou, dat was dan de nummer 1 van de entertainer voor jou, het Dutch Top 5. En Gladys Grace met Zeg Niks. We gaan een lekker gouden oude draai van uh, Henk Wijngaard. En hij uh, gaat het over, ik moet nog wat jaren mee. Zo is het. Blijf We lekker er bij. met tegen, al die natte wegen en een tegenligger die zijn ligt lichten niet dimt. Altijd maar rijden. En de ruitenwissers dansen voor mijn ogen zwiepen in het ritme van een liedje op de radio. Altijd maar rijden. Oeh, ik moet nog wat jaren mee, tot aan mijn oude.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 Die natte wegen en een liggen, die zijn vuile lichten niet neemt Altijd maar rijden En de ruitenwissers dansen van de ogen Swiepen in het ritme van een liedje op de radio Altijd maar rijden Oeh, ik moet nog wat jaren meedoen Ja, ik moet nog wat jaren mee. ik moet nog wat jaren mee. Henk Wijgaard. En dat allemaal hier bij ZFM Entertainment For You. En aan de telefoon hebben wij nog. Uh, Iemand, en dat is Perry Zuidam. Perry, Nijden, goedemiddag. een hele goede middag. Een hele goede middag. Ja, jij moet ook nog wat jaren mee. Hè? Ja, gelukkig wel. <laughs> dus, uh, <laughs> ik, ik hoop het in ieder geval. Laten ja, het Ja, ja. Wel. Hey, hoe is ja. het? Uh, ja, gelukkig hartstikke goed. Dus uh, gezond, uh, gezond en wel. En, en lekker aan het werk. En uh, ja, volop, uh, volop uh, leuke dingetjes. Dus ik mag niet klagen. Ja, nee, ik had vorige week nog een, uh, een zeer gewaardeerde collega van jou. Hier al in de studio. Oké. Okay. En het is een vrouw? Rita Jong. Helemaal goed. Kijk, ja. <laughs> Gezellig, leuk. Ja, ja, zoals hier. We hadden het eventjes over jou. en eh, Nou, ook toevallig. Volgende ja. week spreken we elkaar dus. Ja, nou, superleuk. Hartstikke leuk. Ja. Hey, maar maar wat, wat, wat, wat is een beetje jouw band met Rita? Uh, nou ja, wij kennen elkaar eigenlijk al uh, heel lang, zolang ik eigenlijk al optreed. Uh, zij was een van de, van de eerste die mij een podium gaf uh, met, met optreden. En ja, in de loop van de jaren is daar gewoon een, een bepaalde vriendschap uit ontstaan. Uh, wij begrijpen heel erg goed uh, waar, we, waar we even bezig zijn uh, ja. met de muziek, uh, hoe de muziekmarkt werkt. Uh, ja, en, en uh, uh, wat dat betreft is, is, is Rita gewoon naast collega gewoon echt een, uh, een, een vertrouwenspersoon ook in de muziek geworden. Ja, een ja, beetje mijn die... artiesten, een soort met artiestenmoeder zullen we maar zeggen. Ja, ja, wat, uh, ja. Dus... Met recht, want uh, deze vrouw is al uh, heel lang op de planken. En uh, ja. inmiddels uh, heeft ze de leeftijd van 80 aangetikt. Klopt. En uh, ja, ik bedoel, ja. Ze, ze, ja, ik, ze ik, heeft een ja. know-how. Ja, kom maar. Zij heeft, heeft, heeft, heeft de know-how gewoon in de loop van de jaren... Uh, gewoon goed opgebouwd. En ja, is, is altijd ook professioneel in het vak uh, bezig geweest. Ook nooit echt een, een, een grote doorbraak gehad. Maar nee. ja, wel, uh, wel altijd echt actief geweest. En... Uh, uh, ja, hij heeft zoveel gedaan, zoveel georganiseerd Dus uh, ja, en, en nu, nu is ze inderdaad op een leeftijd van 80 gekomen En ze zegt, zolang ik het nog mag doen, doe ik het lekker en geniet ik er lekker van En ja. Uh, ja, groot gelijk heb je Als je als, je, als, je als muziek je passie is, uh, ja, daar kan je ook mee worden, zeg ik altijd maar Ja, want uh, hè, ze ziet er best nog uh, pieter uit, zeg maar, hè, voor haar ja, leeftijd Ja, zeker, zeker En, en uh, ja, je zou er geen 80 geven, laten we het zo zeggen Nee, nee, dat zeer zeker niet ja, ik zeg het, ik ken het natuurlijk nog uit de vroege jaren, begin jaren tachtig, de piratentijd. Dus ja, dus, dus, ja. ja dat, is, dat gaat nog heel ver terug. Zeker, absoluut. Zeker. Ja, ja dus nou ja, het was in ieder geval weer leuk ja, dat we elkaar hier uh, in de studio VTLK. mochten ontmoeten. Ja. Zeker, hartstikke leuk. Ja, hé, hey, maar uh, eventjes terugkomen. Jij hebt ook een, een nieuwe single natuurlijk, uh, Droomland. Ja, inderdaad. Ja, en uh, vertel daar eens wat over. Nou, eigenlijk uh, was, was, is dit een projectje wat, wat eigenlijk zomaar een beetje tussendoor is gekomen, moet ik zo zeggen. Uh, ik had uh, in november mijn 25-jarige artiestenjubileum gevierd met een concert... Ja. En uh, daar was uh, Aad Klaris bij, uh, bij aanwezig. Ja. Um, Aad Klaris, uh, het grote publiek, zou hem uh, moeten kennen van, van liedjes die hij geproduceerd heeft als vuile huigelaar van beneden ja. Haan. Ja, um, ja, nog een aantal grote hits heeft hij wel, uh, wel geschreven. En um, ja, die volgde mij eigenlijk al, al een aantal jaren. Maar het kwam gewoon nooit tot een samenwerking. Nee. En uh, nu tijdens het concert, uh, na uh, het concert, kwam hij naar me toe. En toen zei hij, ik wil je toch graag een, een, een cd-productie cadeau doen. En ik wil heel graag een, een plaat met jou opnemen. Uh, en dat werd dus Droomland. Okay. En die had hij gemaakt in een, een uptempo versie. En in eerste instantie zei ik, ja Aad, maar dat moeten we eigenlijk niet willen. Want het, weet je, Droomland is zo'n mooi liedje. En ja. uh, om, da, om daar nou een Polonaise versie van te gaan maken, dat zag ik helemaal niet zo zitten. En toen zei hij, nee het wordt geen Polonaise. We laten het liedje in ere. Maar we geven het gewoon een ander jasje. Zodat het ja, wat toegankelijker voor iedereen wordt, dat het wat vrolijker wordt. Ja, inderdaad. En, en, en toen liet hij het nog horen. En toen dacht ik, ja, uh, dit, dit, dit klinkt inderdaad toch heel erg leuk. En ja, toen durfde ik het wel aan om, om, uh, om uit te brengen. Ja, want het is, nou ja, het is, het is natuurlijk uh, ja, een heerlijke plaat. Uh, hè, voor, en zeker met dit weer. Ja. Even langs de boulevard, laat ik het zo zeggen. Ja, zo is dat. En dan eventjes lekker hard aan en dan, ja, en dan ja. lekker, lekker mee. mee en dat moet ja. ik ook zeggen, dat, dat merk ik natuurlijk ook wel heel erg in de zalen... Uh, ...waar ik optreed en ik zet hem in. Uh, mens, mensen worden er toch weer, nu weer vrolijk van... Ja, en, ja. En, ze, ...en ze zingen het uit volle borst mee, want iedereen kent het. Ja, tuurlijk. Kijk, Heerlijk, ja. Uh, ja. Dat is ook uh, een beetje de, de insteek, zeg ik altijd. Ja, Dat je absoluut. lekker mee te kunnen zingen en mee te kunnen lollen en... Uh... Ja. Ja, ja, wat dat betreft... Uh, kijk, de ene keer proberen we een, uh, een liedje uit te brengen... wat, wat echt helemaal uh, nieuw is geschreven. Uh, de andere keer doen we weer een cover. En uh, ja, ik zit natuurlijk ook vaak een beetje in de hoek van de, van de vergeten liedjes... om die, zeg maar, nieuw leven in te blazen. Ja. En uh, ja, dit is dan wel een keer... en een, eigenlijk toch wel een hele bekende... Die, die, die we gewoon in een nieuw jasje hebben gestoken. Maar ja, dat, dat houdt het ook wel weer zo leuk tussen uh, en afwisselend. Dus uh, ja, ik, ik, ik, ik moet zeggen... ik heb er geen spijt van dat ik dit, uh, dit op plaat heb gezet. Nee, nee, want de volgende... In gedachten zie ik het kerkje weer, of? Ja, wie weet, wie weet zoiets. Ja, ja. <laughs> nou ja, maar goed, dit is ook uh, ja, een oude, oude piraten hier destijds natuurlijk. Ja, klopt, ja. absoluut. En uh, ja, zo zijn er eigenlijk nog heel veel van dat soort liedjes. Ja. Uh, ik, ik moet zeggen, ik heb me wel voorgenomen, mijn, mijn, uh, mijn volgende solo plaat, dat moet uh, wel weer een, um, uh, een eigen liedje worden. Ik heb nu, ik heb nu weer twee uh, uh, oude, oude liedjes, zeg maar, uitgebracht in een nieuw jasje. Ja. Dus dan, dan is bij mij altijd wel weer zo van, de volgende moet weer een eigen plaat worden. Ja, nou ja, natuurlijk een beetje afwisseling is altijd uh, op zijn plek. Ja, zeker. Dus, uh, ja. hey, maar Perry, uh, ja, waar zijn uh, jouw optredens? Waar kunnen mensen daarvoor naartoe? Uh, nou, uh, eigenlijk, eigenlijk door het hele land ben ik wel te vinden. En als mensen willen weten waar ik optreed, dan zou ik zeggen, kijk even op mijn uh, op mijn website, Perry Zuidam. Daar staat keurig netjes een agenda uh, waar, uh, ja, waar, waar dagelijks zeg maar, de optredens uh, uh, plaatsvinden. Uh, dus daar staat een hele waslijst aan, aan optredens. En uh, dan zien ze precies waar ik ben. En uh, ja, ik vind het altijd leuk als, als mensen spontaan naar me toe komen en zeggen van joh, ik heb je gehoord uh, op de radio of uh, gezien ergens. En, uh, ja, uh, altijd, altijd gezellig, leuk. Ja, want uh, uh, ja. Facebook uh, kunnen ze daar ook lastig van, of niet? Ja hoor, absoluut. <laughs> ja. Facebook, Instagram, uh, TikTok, uh, eigenlijk uh, alle bekende social uh, platforms ben ik actief. Oké, okay. dus uh, nou, je bent overal te vinden en overal voor te poren. Zeker weten, absoluut. Okay. Hey, en uh, ja, nou, ja, ik hoop je hier nog eens een keertje in de studio uh, te mogen ontvangen. Ja, dat zou ik zeker heel erg leuk vinden. Dus uh, wat dat betreft kom ik graag uh, Kijk, uh, met, ik... met de volgende single een keer uh, lekker gezellig naar Zandvoort. Hopen dat ja. het dan nog mooi weer is. Dan, dan kan ik er een leuk dagje van maken. Ja. En dan uh, gaan we er een, uh, gaan we er een, een leuke, leuke uitzending van maken. Ja, wel zeker wel. Kijk, ik, ik, ik, ik zit natuurlijk altijd bij jou in de buurt. Maar uh, ja, die, die kant dan. Dus, ja. Uh, ja, Maar helaas uh, hebben we elkaar nooit getroffen. Nee, nee nog niet. Dus nog uh, niet. daar moeten we maar eens verandering in gaan brengen, <laughs> toch? Zo is het. Nee, hey, maar dat gaat goed komen. Helemaal goed. Hey, maar um, heb jij trouwens al wat nieuws op de plank leggen, of niet? Uh, ja, er zijn wel wat ideetjes. En uh, ik, ik, ik kan alvast een heel klein tipje van de sluier opdenken. Binnen niet al te korte tijd kom ik met een, uh, met, met een verrassingje. Oké. Okay. En uh, ja, de meer kan ik en mag ik daar gewoon nog niet over zeggen. Hey, maar welke periode uh, moeten we denken? Uh, nou, nou, eigenlijk nog korter dan dat je, dan dat je verwacht. Dus, okay. uh, binnen, binnen uh, laten we zeggen, even kijken hoor, het is nu half mei, uh, binnen een maand. oké. Okay. Nou, dan gaan we daar zeker op wachten. Helemaal goed. Hé, hey, Perry, als jij hem aankondigt, dan ga ik hem lekker draaien voor je. Dat is goed. Weer super bedankt voor de, voor de aandacht en de promotie die jullie aan de single Graag geven. Graag gedaan. Een hele fijne uitzending en lieve luisteraars, jullie horen mijn nieuwe single hier. Perry Zuidan met Droomland. Hé, hey, dankjewel, Perry. Dankjewel weer. En hoi, hoi. Uh, graag tot de volgende ronde. Heel graag, zeker. Oké. Okay. Oké. Okay. Hé, hey, groetjes. Hoi hoi. hoi, hoi. Perry Zuidam en Dronenhand. En we gaan naar verder met Jannes. Uh, en hij bedoel geeft die traan aan mij. Ik zou zeggen, blijf er lekker bij. En tot zeggen als tot klok voor 7 uur. Mijn naam is Frit Heijn, goedenavond. En als je hebt gegeten dat jullie wel mogen bekomen. En zit je te eten, eet smakelijk. Zie al verdriet, zie je al die pijn? Waar is jouw lach, meid ik ben niet kwijt.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 Dus geef dit aan aan mij en op de volgende nog een verzoekje van Maarten. Ja. Zoekplaat aanvragen? Ga naar zfmartisten.nl. Helve Boyen, Helve Men, uh, Nick Ball. Maarten, dankjewel. Leuk dat je luistert. Plaatje op uh, de volreep voor uh, Maarten en dat was Nick Low en Half a Boy en Half a Man. Ja, u hoort het. Tijd voor komen, tijd voor gaan, en tijd voor gaan is nu weer gekomen. Ja, ja het was uh, een lekkere zomerse uitzending. Evers, uh, hier op bezoek in de studio. Lekker een beetje zomerse muziek. Zomerse kolonkje hier vanuit de studio. Aan de Volweg Dit was weer Twee Uurtjes Entertainers En uh, hopelijk heeft u genoten. En uh, ja, als u heeft gekeken, hoop ik ook dat u uh, ja, fijn heeft zitten kijken en luisteren natuurlijk. Ik zou zeggen: bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. Geniet van het zonnetje. Een fijn weekend. En graag horen we u volgende week weer. Oftewel, u hoort mij weer volgende week. Ik zou zeggen, tot dan. Let een beetje op elkaar, pas een beetje op elkaar. En uh, niet te veel drinken. Althans, water mag wel natuurlijk. Hé, hey, tot dan.